1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Dodentol-aanslag Kenia loopt op. Verkiezingen in Duitsland en de Syrische Nationale Coalitie... wil meedoen aan een internationale vredesconferentie in Genève. Vanmiddag kan in het noorden en midden de zon gaan schijnen. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen en dinsdag blijft het droog en wordt het ongeveer 20 graden. Er is dan meer kans op zon. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe. 59 doden, 175 gewonden. Dat zijn de aantallen tot nu toe in Nairobi. Gisteren werd een winkelcentrum waar veel rijke Kenianen en experts komen bestormd door gewapende terroristen. Er zitten nog steeds gijzelaars in het gebouw en gijzelnemers. Consulent Koer Lindijer, vorig uur sprak ik je al. Wat is er het afgelopen uur gebeurd? Het is hier rustig gebleven. Ik heb nog één gijzelaar uit het gebouw zien komen. En de grote vraag die wij ons hier allemaal natuurlijk stellen... Wij hebben ik heb vanaf een geweervuur gehoord. En we analyseren dat geweervuur niet zozeer als zijn de gevecht tussen veiligheidstroepen en gijzelhouders. Maar het klonk echt alsof er mensen geëxecuteerd werden. Ik kan dat niet bevestigen. Maar de grote angst op dit moment is hoe gaat het met de gijzelhouders die nu nog in het gebouw zitten. Die beneden op de baregrond in een supermarkt zijn bijgebracht door de gijzelhouders. Gouders. Wat is hun. En kunnen tegen mensen bevrijd worden wanneer inderdaad de geiselhouders bereid zijn ze te executeren. Want het duurt lang dus voordat uh, het leger en de politie ingrijpen. Ze dus gaan niet naar binnen. Als je op zaterdagmiddag om kwart over twaalf het drukste moment van een shopping mall zo'n aanval doet in een deel van Nairobi... waar je zelfs als je een gewone passagier, een gewone Keniaan bent, niet wegkomt vanwege de traffic jams, vanwege de files... dan is het heel duidelijk dat deze tien tot achttien gijzelhouders het niet gegaan met het besef dat ze vermoedelijk er niet levend uit zouden komen. Die bereid zijn tot het uiterste te gaan. En daarom moeten natuurlijk de zaken heel, heel voorzichtig zijn. wanneer zij een aanval beginnen uh, op, op Westgate. en de laatste krijgelaars uh, gaan bevrijden. We hopen dat de lijn het houdt, Koert. want de verbinding is niet heel erg goed. Uh, uh, uh, toch nog een laatste vraag. Uh, reactie in Kenia bij mensen zelf en, en de media. Hoe wordt er gereageerd? Er wordt 24 uur uitgezonden op, uh, op de televisie. En ja, de vraag die ik eigenlijk van iedereen gesteld, heb... en de vraag die je niet kan antwoorden is... in godsnaam, waarom doen ze... waarom schieten ze kinderen van twee, drie jaar... waarom schieten ze een vader dood... met de twee kinderen aan uh, zijn handen... waarom wordt hij in de rug geschoten? Wat is het doel, wat kan het doel zijn... van deze terroristen om zo'n actie uit te voeren? En ik heb er geen antwoord op... behalve dan misschien... Te zeggen, uit het, chaos, uit het chaos zullen prachtige bloemen bloeien. En dat is misschien de filosofie van deze mensen. Maar verder is het vooral doden en vermoorden. Dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. En nogmaals, excuses voor de verbinding. Maar Koert staat dus wel heel dicht bij dat winkelcentrum... waardoor hij wel goed verslag kan doen. Verbinding dus even iets minder. Excuses daarvoor. Een spannende verkiezingsdag voor Merkel en haar uitdager Steinbrug. Maar ook voor de partijleiding van de liberale FDP. Want als de FDP de kiesrempel niet haalt... kunnen ze verder regeren vergeten. En dan moet Merkel met haar partij, de CDU... op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Verslaggever Roel Pauw was vanochtend bij een stemlokaal... in de hoofdstad Berlijn. Deze mevrouw heeft haar burgerplicht vervuld en gaat nu even zitten... op een bankje bij het stemlokaal, ondergebracht in de school... aan de Kolonnenstraat in de wijk Kreuzberg... Vroeger kon ze ergens anders terecht, maar nu moet ze een stukje verder lopen. Dus het is even uitblazen nu. Wat heeft u gekozen, mag ik dat vragen? Nee, dat moest ik niet zo. Nee, nee. richting, neem ik zo. Die richting, ja. ja. En de juiste, is dat in uw geval een partij die ervoor zorgt... dat de coalitie van Angela Merkel nog vier jaar verder kan? Ja. Was dat nog lastig? Heeft u lang geaarzeld? Nee, Moest mm -hmm. moesten van aanvang aan wie we okay. willen, ja. Nee, helemaal niet. Ik stem al jaren hetzelfde. Dat maakt het leven dan wel een stuk makkelijker. Genau, <laughs> ja. Ik ben schwer enttäuscht, dat wissen Over de gesamte partijen. Jeder redt hetzelfde en raus komt niks. Deze meneer zegt dat hij zwaar teleurgesteld is. Al die partijen die kletsen maar wat. En trotzdem hebben ze een partij gewild. Dat mag ik. Want eerst vind ik het richtig. Wenn man in einer democratie leeft, dan moet ik ook willen Wenn Als ik niet willen hier, kan ik kinderher niet mekken. Maar ik heb toch maar gestemd. Zo werkt het nou eenmaal in een de democratie. Als je niet gestemd hebt, dan mag je ook niet klagen. Welke partij het is geworden, zeg ik niet. Ik wil er niet conservatief. geef je één hint. Ik heb niet conservatief gestemd. Was het weer ditmaal? Ja, vind ik schon. Ja? Mm -hmm. Het was alles zo nietzagend inhoudelijk Dat het mm. um, veel schwieriger was die laatste ja. jaren, vind ik. Het was erg niet zeggen, deze campagne. Dus dat maakte het wel moeilijk om een partij te kiezen. Wollen ze mij erzählen welke partij es geworden is? Nee, huh? dat mag ik niet om zes uur zijn de eerste exit polls van de Duitse verkiezingen... en daar, staan we, daar gaan we uitgebreid verslag van doen vanaf zes uur. De Syrische Nationale Coalitie is bereid om deel te nemen... aan een internationale vredesconferentie in Genève. Het is de eerste keer dat de oppositie dat zo duidelijk meedeelt. De coalitie die door het Westen wordt gesteund... zegt dat ze graag een einde wil aan het geweld in het land... dat nu al tweeënhalf jaar duurt... Ze stelt wel voorwaarden. De deelnemende partijen moeten akkoord gaan... met de instelling van een overgangsregering... met volledige uitvoerende bevoegdheden. En president Assad mag geen enkele rol meer spelen. Assad heeft al gezegd dat hij daarmee nooit akkoord zal gaan. De Syrische Nationale Coalitie heeft verder de VN-veiligheidsraad... gevraagd om harde afspraken te maken over militair ingrijpen... als president Assad zijn toezeggingen... over de vernietiging van chemische wapens niet nakomt. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Bij een zelfmoordaanslag op een kerk in Peshawar in het noordwesten van Pakistan is dat, zijn minstens 50 doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. Een opvallende aanslag zegt correspondent Lucas Waagmeester. Twee bommen bij het uitgaan van de kerk, een frontale aanval op de christelijke gemeenschap van Peshawar. Maar zo'n anderhalf procent van de bevolking in Pakistan is christen en een groot deel van de moslims in het land respecteert andere religies dan de islam. ...toch leven christenen in Pakistan vrij teruggetrokken... ...proberen niet te veel op te vallen. Want christenen zijn regelmatig het slachtoffer van lange, slepende rechtszaken... ...waarin ze beschuldigd worden van belediging van de Koran of de profeet Mohammed. En christelijke woonwijken zijn af en toe het doelwit van geweld. Maar deze aanval op een kerk waar mensen vanochtend gewoon samenkwamen voor de dienst... ...en waar tientallen doden vallen, dat is zelfs in Pakistan vrij ongewoon. We gaan even naar Arnhem. Vitesse tegen Peksvolle. Richard van der Maal. Daar is het 1-0 geworden voor Vitesse. Een beetje een doelpunt met wat geluk. Via Havena gaat de bal uiteindelijk naar de linkerkant waar Piatson staat. Gehuurd van Chelsea. De Brazilianen die schiet met zijn bal laag in de lange hoek. En zo staat Vitesse in dit tot nu toe vrij zaaie duel tegen Peksvolle. De koploper in de eredivisie op 1 tegen 0. Ook voor minister Kamp van Economische Zaken is het sociaal akkoord niet heilig. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Kamp is het eens met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Die zei gisteren in de Telegraaf dat het akkoord over onder meer het ontslagrecht en de WW-duur kan worden opengebroken. Volgens Kamp moet er inderdaad ruimte blijven om te onderhandelen. We hebben een stuk of tien akkoorden gesloten over pensioenen, over onderwijs, over energie. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Ook een sociaal akkoord. Die zijn allemaal belangrijk. Daar willen we ons graag aan houden. Maar vervolgens moeten we een wetgeving maken die door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer moet. Dus als je nou in dat proces iets heilig verklaart en daar niet over wil spreken, ja, dan, dan krijg je dus nooit steun. Als wij nu naar het CDA gaan of naar D66 en wij zeggen van dit is uh, wat wij op papier hebben gezet en dit is het en wil je hier maar even tekenen, is het antwoord altijd Nee. Dus we moeten luisteren. Zij hebben belangrijke dingen, wij hebben dingen. En dan kan het nodig zijn dat je hier en daar iets anders uitlegt... of nog eens opnieuw bespreekt. Er is dus nog ruimte, zegt Kampen eigenlijk. PvdA-minister van Sociale Zaken Ascher liet gisteren in een reactie juist weten... dat het sociaal akkoord staat als een huis. En ook PvdA-fractievoorzitter Samson voelt er niets voor om het akkoord open te breken. Van de peiling. De PvdA is in de peiling van Maurice de Hond weggezakt... naar een historisch dieptepunt van 10 zetels. 1 minder dan vorige week. En daarmee is de PvdA bij de Hond de zevende partij... nog na 50 plus met 11 zetels. De PvdA heeft nu 28 zetels minder dan het huidige aantal kamerzetels. De VVD heeft er 19. dat zijn er 22 minder dan nu. De grootste partij op dit moment bij de Hond is de PVV met 33 zetels. Prinses Beatrix is in huiselijke kring gevallen... en heeft daarbij haar jukbeen gebroken. Ze is vanochtend geopereerd, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Prinses Beatrix moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven... en daarna wordt per geval bekeken welke afspraken ze kan nakomen. In het centrum van Eindhoven zijn vannacht acht Ajax-supporters opgepakt... bij ongeregeldheden. Het is niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. Ajax speelt vanmiddag in Eindhoven tegen PSV. Politie houdt Ajax-supporters extra in de gaten... omdat ze niet naar de wedstrijd tegen PSV mogen. Door werkzaamheden aan het spoor kunnen ze niet met de trein komen... en burgemeester Van Gijzel heeft om veiligheidsredenen... een busreis verboden. Ajax-supporters hebben aangekondigd dat ze daartegen zullen protesteren. De gemeente Den Haag krijgt een rekening voor het natte veld van ADO Den Haag. Vorige week werd de wedstrijd van ADO tegen Vitesse afgelast... omdat er te veel water op het veld lag. De grasmat was verzadigd, waardoor het water niet kon zakken. ADO bereidt een schadeclaim voor, zegt algemeen directeur Jansen... tegen Omroep West. Hij verwacht dat die tussen de 100.000 en 200.000 euro ligt. ADO huurt het stadion van de gemeente. Als wij door toedoen van de verhuurder schade lijden, dan moet ik die schade wel verhalen, zegt Jansen. Ja, daardoor kon Vitesse dus vorige week niet spelen. Nu wel tegen Pek Zwolle en dus op voorsprong gekomen. Rieser van der Maanen. Ja, klopt inderdaad. Zeven minuten nog in de eerste helft. En het staat nog steeds 1-0 voor Vitesse. Het begon allemaal bij een ingooi havenaar de spits van Vitesse. Verlengde de bal van Polen, maide over de bal heen. En toen kwam Piazzon aan de linkerkant eigenlijk helemaal vrij te staan. En schoof de bal in de lange hoek. Nu weer een aanval van Vitesse met het schot van Prupper. Maar die raakte de bal met zijn linkervoet helemaal verkeerd gaat meters naast de doel van Bejois, de keeper van Pek Zwolle. Zwolle. dat onder leiding van Ron Jans bezig is aan een prima seizoen tot nu toe. Verloor weliswaar vorige week van Ajax en staat dus nu ook op achterstand. Maar nog altijd is het de trotse koploper in de eredivisie. We slitten in de slotfase van de eerste helft en de thuisploeg leidt dus 1 tegen 0. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg is de eerste gouden medaille vergeven. De tijdrit voor merken teams werd bij de vrouwen gewonnen door de Amerikaanse ploeg Specialized. Die met de Nederlandse Ellen van Dijk had een ruime voorsprong op de nummer 2, de Rabo-ploeg met onder andere Marianne Vos. Van Dijk kijkt meer dan tevreden terug op de race. Het was echt een perfecte race, we hadden gewoon hele goede voorbereiding eigenlijk. En uh, ja, eigenlijk is er helemaal niks fout gegaan. Het is precies volgens plan gegaan. En uh, ja, zeker als je dan met zo'n vo zo voorsprong kan winnen... is het gewoon uh, fantastisch. De Dam tot Damloop is gewonnen door Nguze Amselossom. De atleet uit Eritrea liep de 10 Engelse mijl... in een tijd van 45 minuten en 28 seconden. Bij de vrouwen komt de winnaar uit Kenia... Joyce Shepkirui. Verkeersinformatie. Bij de AWB René Pazet. Net als gisteren wat files door werkzaamheden, Mark. Op de A4 vanuit Den Haag staat per Hoofddorp nu 5 kilometer... Op de A9 heeft de brug even opengestaan en daarom in beide richtingen korte files bij het Rotterpolderplein. Op de A13, Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein, inmiddels 5 kilometer file. Dat heeft te maken met de afsluiting dit weekend van de A20. Die is dicht tussen het Kleinpolderplein en het Ketelplein. Dat duurt op maandagochtend. Op de A16, Rotterdam-Breda, een korte file op de parallelbaan bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. Op de A20 Gouden ook van Holland, ook vanwege die afsluiting bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. En de er is een ernstig ongeluk gebeurd op de N247 ten noorden van Amsterdam, richting Hoorn. De weg is dicht tussen het Schouw en Broek in Waterland. Dankjewel René. Hoofdpunt uit het nieuws: dodental aanslag Kenia loopt op, inmiddels 59 doden, 175 gewonden.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En De Haarjongel, hij hier over de terrens. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast Dwight Lodewegers, voormalig voetballer, nu trainer bij Kambuur. Dat is de club uit Leeuwarden die recent weer terug is in de Eredivisie... en een verrassend goede start beleeft. Vragen kunt u stellen aan onze gast deperstribune.nl... of via Twitter, hashtag perstribune. Onze vliegende keeper is bij Zul van der Wart. Zul uh, van der Wart is bij Frits Soetekau moet ik zeggen. Frits Soetekau, uh, Dwight Lodewegers. Is dat een naam die jou ook nog wel, uh, wel iets zegt? Dat was een flinke vleugel vroeger, hè? Soetekouw en wat voor oude namen had je allemaal ja. nog, hè? Was dat FC Amsterdam, ook Ajax? Ja, hij was ook van Ajax, ja. hè? Eigenlijk uh, toen Michels daar kwam, half jaren zestig, uh, ja. ging Soetekau weg. Henk Groot, alles Ach, alles. Ja, ja. alles. mooie namen, Ja. Dus werden deze. een opmerking op het antwoordapparaat... over aftitelingen op televisie, die zie je bijna nooit meer. Tenminste niet bij de publieke zenders. En als ze er al zijn, dan gaan ze zo snel voorbij... zijn letters zo klein, dat je het allemaal niet kan volgen. We houden u op de hoogte van de voetbalwedstrijd Vitesse Zwolle. En u bent dus welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. We ze de stem al even. De stem van Dwight Lodewegers, Trainer van Cambuur in Leeuwarden. Dwight, goedemiddag. goedemiddag. Fijn dat je er bent. Vrijdag heb je gespeeld. Jij, ja, trainer. Uh, een wedstrijd gezien van je elftal tegen ja. Go Ahead. Ja. Bene jouw Go Ahead, waar je vroeger gevoetbald hebt in Deventer. Ja, daar ben ik begonnen hè? als, als 7-jarige jongen met, met Leo Beenhakkerwielcurven. Dus het was wel weer leuk om daar uh, terug te komen. Ja, 17-jarige ja, jongen. En dan praten we over uh, ja, welke tijd? Begin jaren 60. Hè? 500 jaar geleden. <laughs> ja. Ik ging er in 1975 ja. heen, 1975. In 1975, ja. Ja, ja. ja. ja en uh, nu kwam je er met uh, 0-0 weg, hè? Ja, 0-0. We speelden, ik denk zo'n beetje 50 minuten met tien man. Dus nou ja, daar teken je voor, hè. Een, een puntje meenemen uit Deventer. Misschien vooraf al wel, in een uitwedstrijd. Dus wij waren best wel tevreden. Alleen, ja. het was wel een beetje hangende wurg hoor, tweede helft. Ja, maar goed, 9 punten. Nu? Ja, uit, uit 7 wedstrijden? 8? Uit 7, 7. 7 wedstrijden, 9 punten. We staan nog in het linker rijtje. Ik weet niet ja. wat er vanmiddag nog allemaal gebeurt, maar... Het gaat goed. Het is wel het aan. een droomstart, toch? Ja, fantastisch. Wie had daarop gerekend? Hè? Ja. Dat een beetje de sfeer van na zo'n eerste wedstrijd... dat mensen in Leeuwarden zeggen van 0-0 uh, tegen Dak, uh, We zijn niet afgegaan. Mm. Dus dat was al, al hoe mensen er tegenaan kijken. Wauw, we kunnen, we kunnen meekomen. En als je dan na 7 wedstrijden en 9 punten hebt, ja. dat is dat wel heel mooi. Ja. En de, de jubileumwedstrijd van PSV eind over 100 jaar... Ja. En dat volgens aan de KVB zwakke tegenstander... mag het Buur zijn 0-0? Ja, ik weet niet of ze dat vroegen. Ik denk <lacht> nou, dat, ze, dat ze geen risicotegenstander zouden willen Zou hebben. Dus graag, uh, PSVA, ja, dat zal misschien ja. ook wel een achterliggende gedachte zijn. Dat weet ik niet. Nee. Maar 0-0 en ook meegevoetbal, ja. dus dat was ook prima. Als jij nou terugkomt in Deventer, hè, zoals afgelopen vrijdagavond... Word je daar nog warm welkom geheten als oud-voetballer daar? Nou, het valt mij op dat veel mensen om die club heen... die je eigenlijk al, uh, al eigenlijk vergeten bent. Je loopt daar voor die wedstrijd het veld op. En dan, uh, dan beginnen van allerlei mensen je aan te roepen. Ja, er is nog niks veranderd hier. Hè. Nee. Ik zeg nee, dat is letterlijk niks veranderd hier. Het is allemaal nog hetzelfde. En, uh, en mensen welkom en uh, hallo Dwight en hoe is het? en Ja, dat, dat, is, toch wel, uh, dat is toch wel leuk en warm. Ja, dat is toch wel leuk. Ze zijn je niet vergeten. Nee. Want daar begon je carrière. Vervolgens bij de wereld over gegaan als, uh, als speler en, uh, en trainer. Je voetballoopbaan speelde zich af in Noord-Amerika. Ik vat hem maar even handzaam, uh, samen. Je bent actief geweest in Japan, de Emiraten... en uh, toen weer in Nederland bij Groningen, Heerenveen. Wanneer ben je eigenlijk gestopt? Gestopt? Ik ben je ben ooit... ja, je, oh, niet als trainer natuurlijk, maar wanneer ben je als voetballer gestopt? Als voetballer gestopt in 1989. Uh, Dat was het laatste jaar met Frits Korbach nog. Ja. Ach, ja, de betreurde Frits Korbach. Ja, ja, ja. ja. Ja, we gaan even terug Dwight. Ik laat je een momentje uit het verleden horen. Een spannende ontknoping van de eredivisie... waarbij zowel Ajax als PSV op de laatste speeldag nog kampioen konden worden. En dat klonk zo. We gaan weer naar Andy Houtkamp. Vitesse, PSV. Nog geen berichten. Andy. Nee, 0-0. Maar spannend, spannend. Het ruikt er vanaf. Ajax, Gerardus, was Tichelor. Daar laat Ajax in ieder geval geen misverstand over bestaan. Wat het zelf moet doen vanmiddag. Het is 3-0 geworden. Ja, 1-0 voor PSV. Schrijven manier. De 21ste titel. De 18e in het betaalde voetbal voor PSV. Want Danko Lazewicz scoort. <middels> Ja, vanmiddag ook op het programma PSV-Ajax. Uh, beide clubs ken je uh, natuurlijk. Uh, jij was destijds, toen we dit fragment uh, opnamen... Uh, assistent trainer van PSV, hè, met van uh, Gozier als hoofdtrainer. Dat klopt, en uh, ik herinner me dit nog als de dag van gisteren. Dat was uh, de laatste keer dat PSV kampioen werd. Nou, dat was geweldig om mee te maken. We kwamen in januari bij de club vanuit Japan. Koeman was net naar Valencia toe. Dus we hadden een half jaar... en we hadden letterlijk vijf dagen voorbereiding op de eerste wedstrijd. Tegen Feyenoord uit in de Kuipen. Ja. En PSV stond bovenaan. En het, ging, het, het ging moeizaam dat jaar, of dat tweede half jaar, maar voldoende om, uh, om kampioen te worden. Dat was geweldig. Ja, dat is mooi. En uh, ja, je kan het zeggen inderdaad, de laatste keer dat PSV kampioen geworden is, zou het dit jaar lukken, denk je? Wat ja, zegt de vakman? Nou, dat weet ik niet. Ik denk uh, door het jonge elftal wat ze ook hebben. en je ziet ze afgelopen uh, wat was dat, donderdag spelen. dan zet je daar wel grote vraagtekens bij. Maar in het seizoen zijn ze ook goed begonnen. Dus, ja. Hoe snel kunnen ze de kopjes weer recht krijgen. en de jonge jongens weer zo krijgen. Dat ze, dat ze onbevangen durven te spelen. Want ik denk dat dat het nog een van de voornaamste dingen is. Aan de trainer zal het niet liggen. want een geweldige man, Philip Cocu. Ja. Zeer bekwaam. Ja. Kijk jij ook inderdaad naar, je kijkt natuurlijk naar je eigen selectie, je kijkt naar voetballers. Kijk je ook naar trainers, hoe ze werken, hoe jij werkt. Leer je van elkaar? Nou, ook wel. Kijk, ja. we hebben net de naam Sef Vergozen laten vallen. Uh, daar heb ik een, een jaar of vier mee samengewerkt in, in het buitenland, hè, dus in de Emiraten, in, in Japan. En, en, en een stukje PSV. Ja. Nou, wat je dan allemaal van zo'n man opsteekt... dat is echt fantastisch, is dat. Kijk, en als je dan net begint als trainer zijnde... dan denk je dat je het allemaal weet... maar dan blijkt dat je het helemaal niet weet. En dan met zo'n ervaren man meedoen, dat is... Uh, ja. Ja, dat is uh... Je weet, hij zat hier een paar weken geleden. Op jouw stoel, zal ik maar zeggen. Ja, toen ja. had, had jij de brief uh, ingesproken. Ja. Hij had tranen in zijn ogen, hoor. Hij was helemaal ontroerd over, ja. over wat, uh, wat je aan aardige dingen... over jullie samenwerking zei. E, dat is heel grappig, hè. Want vaak heb je dat als je als twee kerels bij elkaar bent... dan uh, laat je dat allemaal niet zo blijken. Je weet wel dat je vrienden bent en dat je elkaar erg waardeer, maar je, je, je spreekt het eigenlijk nooit uit. En in dat geval in die brief kwam het denk ik wel naar voren toe. En uh, ik was ook heel verrast, want ik hoorde dat, dat hij ook uh, geroerd was. Ja. Maar ja, ik meende ook elk woord wat ik zei. Dus. Ja. Nou, het is mooi dat je het gezegd hebt. Ja, ja, ja. Dat, dat het eens een keer ook hardop gezegd werd. Ja, dat dat, je, dat je hem respecteert en ja. dat je heel, heel prettig met hem hebt samengewerkt. Ja. Dwight, wat is jouw uh, nieuwsmoment uh, van, uh, van deze week? Ben je een radio luisteraar of een nieuwsconsument? Ik zit... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik hoor veel. Ik zit veel in de auto. Dus dan heb je het aan. Dan heb je ook Radio 1 Radio 2. Dus je hoort van alles voorbij komen. Nou, maar waar wij me, mij wel aanspakt, was misschien niet van de week. Maar het is de Fukushima-verhaal. Dat, uh, dat gedoe met dat koelwater. Dat lekt uit die tanks die ze dan opslaan. En, ja, ik heb toen uh, in die tijd heb ik die, uh, de grote aardbeving meegemaakt. Letterlijk. We zaten erop. Nou, ik denk 200 kilometer vanaf. En dat was een ongelooflijke ervaring. Toen dacht ik echt van, de wereld vergaat. Dit houdt op, dit is klaar, over, ja. sluiten. Zo klonk dat nieuws. In de kerncentrale van Fukushima in Japan zijn opnieuw extreem hoge stralingswaarden gemeten nabij een waterreservoir. Daarin wordt besmet water opgevangen. De gemeten waarden zouden nu 18 keer hoger liggen dan een tiental dagen geleden. Bij blootstelling zou een mens binnen enkele uren overlijden. Uitbater Tepco controleert nu of er besmet water in de oceaan is terechtgekomen. De kerncentrale van Fukushima werd in 2011 vernield na een zware aardbeving en tsunami. Ja, zo, zo klonk dat nieuws nu. En, en Jij was er dus in 2011 toen die echte volledige ramp zich uh, voltrok. Wat, wat weet jij daar nog van? Nou, Eigenlijk alles. Ik kan alle secondes beschrijven. Dat zou ik niet doen. Maar we zaten op, uh, op het trainingscomplex na een training. En uh, die mensen hebben daar mobiele telefoontjes. En die waarschuwt ze als daar een aardbeving aankomt. En dan hebben ze een seconde of vijf voordat die dus daadwerkelijk gevoeld wordt. Dan, uh, dan, dan krijg je een soort alarm. En dan misschien heb je dan tijd om je eigen schrap te zetten. Nou... Daar kwam tot een uitbarsting. En toen zag ik voor het eerst in mijn leven Japanners in paniek. Die had ik, had ik nog nooit gezien. En die zeiden van we have to get down. Dus we moesten naar buiten. We zaten op de eerste verdieping. Ja, dat lukte gewoon bijna niet om die trap af te komen. En het werd steeds erger. Hè? We, we lopen zo het trainingsveld op daar. Hier zie je ziet die lichtmassen schudden en, en auto's op de parkeerplaats die in hun P-stand stonden, van die automaten. En die worden echt compleet heen geslingerd, heen en weer geslingerd. De, de wasjuffrouws die lagen echt op het, op het asfalt van die parkeerplaats. Om, die konden niet meer over... Je kon gewoon niet meer blijven staan. Zo, zo erg was dat. Ja. En dan doe ben je dan je... heel erg bang ook? Ja, ja, ja om dan in het begin weet je even niet wat er gebeurt. Ik had, ik had wel eens eerder in een voorgaande periode aardbevingen meegemaakt. Maar dat duurde dan ja, 5, 6, 7, 10 seconden. Maar dit duurde gewoon minuten. Hè? Dat ging gewoon door. En dan stopte het weer even en dan begon het. Nou, dus, dus we zaten daar in totale paniek. Zaten we ja. ja, dan denk je dat de wereld echt vergaat, neem ik aan. We komen binnen na afloop, dus dan is er wat minuten voorbij. Er lijken wel uren elektriciteit uitgevallen. En wat is er gebeurd? Ze proberen zo snel mogelijk nieuws te vergaren. Op een gegeven moment komt de elektriciteit terug. En dan zien we op tv, op beelden van de, de tsunamis die aan land komen... en dat mensen in totale verbijstering daar staan van wat gebeurt hier nou... Nou, en dan heel langzamerhand dan rolt aan je ogen voorbij van wat er allemaal gebeurd is. Het ja. is echt onmogelijk. Zeggen dan die kernreactor met al alle gevaarlijke uh, stoffen die daar vrijkomen? En dan de... zit je dan in feite heel dicht bovenop. Ja, ja, ja. En dat was. Nou. Ja, laat ik het zo zeggen. Wij zijn nog een aantal dagen doorwezen trainen. Maar um, toen, toen gebeurde dat ook met Fukushima. We hadden ongeveer een honderd naschokken te verduren in die volgende drie dagen. Ik zat op de dertiende verdiepingen van mijn appartement. Dus dat sprak ook niet echt in mijn voordeel. Ik denk, ik, denk, ik wilde weg daar. Hè? Maar spelers ook. Er was geen eten meer, er was geen drinken meer. Er stond, iedereen stond, nou, de hele logistiek, hè, van de ja. aanvoer van spullen was, was ook weg... En het vliegveld was nog wel open, dus nou, daar, we hebben uiteindelijk gezegd: mensen zoek nou een veilig heenkomen, trek me naar het zuiden van Japan. En wij gingen een paar dagen weg naar huis. Maar ja, op het vliegveld aankomen is een ongelofelijke druk. Iedereen was aan het vluchten, daar vooral de buitenlanders. En wij waren ons, ik ben nog nooit zo blij geweest om een vliegtuig te zitten. Ik haat vliegtuigen, maar toen was ik echt blij. Op <lacht> weg ik... weer naar uh... ja, ja, ja rustig in Nederland. Ja, ja. Dat was echt... Uh... Ja, dan kun je alleen in het noorden nog een klein schokje hebben door de, de gasboring. Ja, ja. ja, die heb ik nog nooit gevoeld. Nee. Het is niet prettig, nee. nee. Zeg maar, heb je nu nog wel contact met de mensen daar? Want toen werkte je bij, uh, met Van Goghsen, bij Jeff United, hè? Ja. Nou, nee, bij Nagoya. Oh, met... Nagoya, ja. Sorry. Nee, Sef ja. heeft dit niet meegemaakt. Nee. Ik nee. zat zelf bij Jeff, Jeff United ja. bij Tocco. Ja. ja. En heb je dan nog wel contact met die mensen vandaag de dag? Dus, zeg, jongens, gaat het een beetje? En uh, hoe overleven jullie? Uh... Ja, mijn assistent trainen, mijn tolk die ik heb, uh, ja, daar praten we mee met die uh, die mensen. En die, ze zijn inmiddels daar ook weggetrokken, dus ze zijn ook elders werkzaam. Maar uh, de nasleep is er nog ja. steeds, ja. En nu het rustige Nederland bij Cambuur uh, in Leeuwarden. Ja, Cambuur ja. Ja, is, uh, is een mooie club, dus dat is weer heel wat anders. Ja, als een ja. is, is, is prettig voor een trainer om bij een nieuwkomer in de Eredivisie uh, te zitten? Bedoel, de, alles mag misgaan, uh, ja, liever niet. Maar je bent op het laatste moment in de Eredivisie binnengestapt als kampioen van de Jupiter League. Ja. Nou, is het, uh, ja, dit, ik vind het wel prettig. Ja, het is leuk. Uh, op het moment dat ik een contract teken... ...zitten we eigenlijk uh, spelers in Jupiler League. Ja, dan verwacht je niet dat, uh, dat ze zomaar gaan promoveren. Zeker niet kampioen worden, want dat leek er toen nog niet om. Ja, dan ga je zo'n eredivisie in en dat vind, dat vind je leuk werken. Je wil ja. graag naar Ajax, PSV. Je wil graag naar, naar, naar grote wedstrijden spelen. En je weet ook dat je niks te verliezen hebt als je er maar in blijft. Dat is, dat is al belangrijk. Maar er was nog iets belangrijks. En dat was om goed te voetballen, om mee te voetballen. Ja. Niet met de kont in de 16, maar proberen daar te voetballen waar het kan. Voor vragen aan Dwight Lodeweges. De en twitteren kan ook hashtag perstribune. Hij vond de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Vliegende kip, uh, Jules van der Wart. Ja, Govert, ik ben nog steeds uh, thuis in Purmerend bij uh, Frits Zoetekouwen. We kijken allemaal foto's uh, uit uh, de oude doos, eigenlijk om zo maar te zeggen. Ik, ja, het is echt mooi, zwart-wit, en kleur. Een hele grote poster uh, ligt er op tafel met al die uh, grote namen van wel eer. Uh, Wim Subier, Gret Bals, uh, uh, Piet, uh, wat, wat zeg je? Liverpool. Oh, maar tegen die wedstrijd van Liverpool, daar hadden we het over. Ja. Maar je, je bent dus op een gegeven moment, want daar hadden we het eerste uur over... Uh, je moest weg, je was aanvoerder... Maar volgens mij kwam Vaars of iets ook in die tijd. En moest je daar niet voor wijken? Nou, misschien wel. Maar het is niet zo dat ik uh, weg moest. Dat was niet het geval. Ik, uh, ik wou zelf... Uh, nou, ik wou ook in principe niet weg. Maar ik werd benaderd door, uh, door de meneer Vergelder van PSV. Ben Vergelder. Ben Vergelder. En waar was dat? Uh, dat was in Krasnopolski waar wij uh, de kampioens... Uh, waar was dat bij Krasnopolsky? In In Amsterdam. Ja, maar was het op het toilet? Wat was het? Um, ja, het was op het toilet, ja. Waar we elkaar ontmoeten. En daar vroeg je of ik een keertje telefonisch contact wilde opnemen. En dan... Toen ben jij weggegaan. Uiteindelijk heb je gebeld. En ben je voor 130.000 gulden verkast. Dat, wat precies de prijs allemaal is geweest, daar ben ik niet bij geweest. Er was geweest. veel geld in die tijd. Ja, er was een hele hoop geld, ja. Ja. Maar dan ging jij dus naar PSV. Uh, je was boos. Want ja, uh, dat ze de aanvoerder eruit uh, zetten en dat je niet meer kon spelen... Ja, dat, dat verrat aan je. Dus je ging eigenlijk te snel naar PSV. Uh, achteraf gezien had ik eigenlijk gewoon uh, moeten blijven. En dan had ik nog genoeg wedstrijden gespeeld bij Ajax... En uh, ja, het is een beslissing geweest die uh, eigenlijk te snel is, want na een jaar wilde ik eigenlijk ook weer terug. En wat was de reden? Nou, er waren ook omstandigheden wat betreft uh, mijn uh, werk, die, uh, die eigenlijk niet zo goed liep. Als ik er niet bij was of wat ook. Ja, wat deed je? Dat was een autorijschool. Ja, een autorijschool. Ja, ja, ja. En daar hebben ook eigenlijk de meeste jongens uh, examen mee gedaan, hoor. En Johan en Sjaak. Je gaf autorijles aan je medespelers, ja, ja, ja. aan Sjaak Zwart en Johan Kruijf. Ook, ja. Wim Suurbeer. En eens even kijken, Benny Muller. Dat, nou, dat waren eigenlijk een beetje de jongens die examen hebben gedaan. En betaalde die jou ook, of was het een vriendendienst? Uh, nou ja, ze betaalden wel, ja. Wat ja, ja, ja. Ja. was er een les dan in die tijd, vijf gulden? Uh, ja, je reed al voor vijf guldens ja. per uur. Geweldig. Ja, is... en met dus Johan Kruijf heeft zijn rijbewijs aan jou te danken. Ja, Johan is nog wel een heel uh, apart verhaal. Want Johan, uh, op de dag dat hij uh, af moest uh, rijden... was zijn linkerbeen, zijn linker enkel was in uh, het gips. En normaliter uh, zal zo'n uh, man zeggen... daar kan niet mee afgereden worden. Maar ja, Johan was natuurlijk een, uh, iemand die, uh, waar iedereen tegenop keek. En die heeft afgereden. Die, die slaagde ook uh, met vlaggenwimpel uh, de eerste keer. En hoeveel lessen heeft hij gehad? Nou, dat zou ik niet weten, maar niet zoveel hoor. Een stuk of tien, twintig? Ja, misschien, ja. En wie kan... was de beste coureur? Was dat Sjaak of Piet? Nou, ze konden allemaal uh, goed, uh, goed rijden natuurlijk, hè. Ja, het was ook wat makkelijker in die tijd, denk ik. Ja, en het was niet zo druk nog, dus uh, nee, het ging makkelijk. En hadden ze toen al een eigen auto? De meesten hadden allemaal een eigen auto, ja. Die reden zonder rijbewijs eerst. Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar dat zijn mooie verhalen, hè, dat je dat ook mee hebt gemaakt. Maar dat was ook de reden dat je na een jaar PSV weer terugging naar Ajax. Omdat je een autorijschool had en het bedrijf liep niet zo. En, en iedereen wil natuurlijk les hebben van de beroemde Frits Zoetekouw. Um, ja, nou ja. Waarom zou je anders bij jouw bedrijf gaan rijden? Ik, ja, maar ik had natuurlijk ook mensen in dienst die, uh, die ook reden met auto's. Ja, maar dat, dat, dat is geen Frits Hoetenkouw. Je nee. wil les hebben van Frits ja. Hoetenkouw. Ja, ja. ja, maar ik reed dus bezig ook met deze jongens van Aitje. Ging ik in ieder geval lessen. Dat was uh, buiten kijf. Maar in ieder geval, ik ging na dit jaar in uh, PSV... ben ik teruggegaan naar uh, Amsterdam, FC Amsterdam. En ik moet zeggen, daar heb ik drie jaar gespeeld... Daar heb ik toch een hele erg leuke tijd gehad. Want... Toen kwam je Jan Jongbloed tegen ja. en al die jongens. En ja, Frits, De DWS was dat, hè? Frits Flinke Vleugel en, en noem maar op allemaal uh, leuke jongens, Klaas. Nunica speelde er ook. Jan Jongbloed. Nederlands Overweg. Jos, uh, Jos Dijkstra. Een mooie tijd, want we moeten alweer afsluiten. Het gaat allemaal zo snel. Ja. Vanmiddag AX PSV. PSV AX moet ik zeggen. Eén kleine voorspelling. Ik denk toch dat AX wint. Ja? Ik denk dat AX verder is als PSV. Houden we het daarbij. Frits, ik dank je hartelijk. En ik vond het een heel mooi verhaal, zeker over de autoreilis. Hartstikke goed. Zeg hey, bedankt. Frits Soetekau, een ziel van der Wart. Ja, Dwight Lodeweg is trainer van Cambuur. In uh, 1975 begonnen als profvoetballer bij Go Ahead. En een carrière die op dat front doorliep tot in de jaren 80. Johan Cruijff die met zijn voet, met zijn enkel in het gips, zijn rijbewijs haalt. Ja, bij Frits Soetekau knap, hè? Dat is knap, hè? Ja. Nou ja, het doet bijna denken aan het verhaal van Kees van Kooten... die geblesseerd twee, twee doelpunten maakt. Nou, hij maakte niet. Hij legde ja? er wel twee klaar. Dat was uh, de allerlaatste wedstrijd van het seizoen... en dat was in Deventer... Uh, Go Eagles tegen FC Amsterdam. Lang geleden. Heel lang geleden. Dat was volgens mij 78. Maar toen zou één van ons tweeën zou degraderen. En toevallig spelen we de laatste wedstrijd van het seizoen... tegen elkaar in Deventer. Zij hadden aan een gelijk spel genoeg en wij moesten winnen. En Kees Verkoten liep een zweepslag op in de, in de aanloop naar de wedstrijd op trainen. Dus die kon niet spelen. Zat wel op de bank. Helemaal ingetapept. zie hem nog zo zitten. Eerste helft 0-0. Niet goed. Kees erin gebracht. Kees kop twee ballen klaar voor. Ik meen Stef Walbeek. En we winnen met 2-0. En dat was onze Champions League win, zeg maar. Hè. Zo, zo voelde Tuurlijk. We, u er bleven, in de we bleven in de eredivisie. Ja. Geweldig. Ja. Hebben we het al even over Sef Goosen gehad? En de brief die jij voor hem gemaakt hebt. Er komt nu een brief aan voor jou en hebben we niet aan Seferozen gevraagd. Niet aan dat, dat, zou, dat zou te makkelijk zijn. Ja. Nou, ik ben benieuwd of je de stem wel herkent. We zullen hem dadelijk, als hij uitgesproken is, in ieder geval een naam geven. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Dwight, ik heb je leren kennen toen je samen met Chef Vergozen naar PSV kwam... tussentijds in een seizoen... waar we uiteindelijk kampioen werden. En heb ik je leren kennen... Als een, als een zeer bescheiden mens... en een enorm goede vakman... die het spelers... geweldig uit kon leggen... over de tactiek... heel diep erop ingaan. We hebben samen... wel wat minuutjes voor het bord doorgebracht... om het tactisch door te nemen. Waar we alle twee... Uh, geweldige uh, lol aan hadden en, uh, om het nog verder uit te diepen en jij wist het geweldig om te zetten in, in trainingsvormen op het veld uh, uh, dat jaar zijn we kampioen geworden en uh, het mooie daarvan is dat je uh, altijd bij chef toch wel op de achtergrond hebt gewerkt en, en nu weer als hoofdtrainer alweer een tijdje bezig bent in Canada uh, gezeten na nou, wat omzwervingen weer terug in Nederland en uh, dat je eigenlijk veel te bescheiden bent. En als mens fantastisch mens die altijd een luisterend oor heeft... maar zo bescheiden, eh, terwijl je het misschien zelf onderschat... Eh, wat een enorme goede vakman je bent. Vriendelijke groeten van Jan. Jan, ja, Jan Wouters, trainer ja, van Utrecht. Nou, die, Vandaag die, de dag. Hè? Die stem kun je niet missen, hè? dat is nee. prachtig. Hè? Mooi. Hij zegt, je bent een bescheiden mens. Zeer bescheiden, zegt hij zelfs. Maar je bent een, een hartstikke goede vakman. Nou, ik ben gek op voetbal. Ik ben gek uh, op, op, op, op een met een team om te gaan. Met een staf om te gaan. En uh, ja, bescheiden. Ja, ik denk ook wel dat ik bescheiden ben. Maar heel bescheiden. Dat woord veel wel een keer een vier, geloof ik. Ja, en als Jan ja. dat zegt. Ja, <laughs> Jan dat, is zelf al zo bescheiden. Ja, dat is hij. Ingetogen. En dat is hij ook echt. Ja, dat ja. is hij ook echt. Een mooie kerel. Ja, nou, oké. Okay, noem het maar een kwaliteit dan. Uh, ik, ik, ik vind het prima. Uh, oh, eh, bullenbak op de voorgrond. Dat hoeft van mij niet. Nee, maar ja. Misschien speel je dan ook minder in de kijker. Hè? Als je misschien heel ambitieus bent of wilt zijn. Of... Ja, dat is iets wat mij totaal niet interesseert: minder in de kijker. Ik doe gewoon mijn werk. Ik heb altijd op gevoel heb ik voor clubs gekozen. En het gevoel was uh, met Sef altijd goed. Dat was met Jan Wouters perfect. Dat is nu met uh, Gerald van der Belt, Henk de Jong. Mijn staf ja. bij Kambuur is dat perfect. Uh, dus daar, maak, daar baseer ik mijn keuzes op. Niet op, ja. om, op ambities of, uh, of in de kijkers. Zeg, en hoe erg is het dan voor die vakman die je bent... als het misgaat, zoals destijds bij Groningen? Nou, dat was mijn eerste ervaring. Want tot, tot dan en toe liep alles perfect hè, met VVG, hè, amateurclub uit eh, Harder Ja, Uit Harder werden we landskampioen. Prachtig. Ja. En dan zitten we bij Zwolle. En dan zit je in de, in de tijd nog met de, de Arne Slot, dat hij nog speelde. En Henk Timmer die er was. En nou ja, er zijn zoveel fantastisch voetbal speelden. En dan kom je bij Groningen, dat is de eerste club dat het dus niet lukt. eerste ja. jaar was behoorlijk, tweede jaar ging het niet goed. Ja, en dan krijg je een klap. Hè. Ja. En dan, dan word je ook wakker. En dat je denkt: van, nou ja, maar dat is klaar, dat is afgelopen. Ik, ik, ik vanaf nu kies dus ik alleen maar clubs waar ik uh, waar ik een goed gevoel bij heb en niet omdat ik ambities heb ja. Nou ja, het, het, is, het hakt er blijkbaar zo in... Uh, dat je zegt, ik, ik wil het ook wel overleven. Ik heb geen zin in die stress die erbij hoort. Dan, althans, stress is niet erg, maar niet misschien... in de mate die je ook kan overkomen. Nee, maar ik bedoel, in de eerste plaats... moet je prettig kunnen samenwerken met mensen. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld naar Jan Wouters... en, en Philip Cocu zie op het moment dat... Uh, Huub Stevens bij PSV wegging. En, uh, en inderdaad, hoe je met Jan... voor een bord vrijuit kon praten... en, en, en in, in je vak kon beleven... En, en op het veld, in het vertalen van... en, ja, dat, was, en dat was ook met Cocu hetzelfde. Dat, uh, dat, was gewoon, dat is gewoon prachtig. Dus dan kan er wel een hoop stress bij komen... van je ja. moet wedstrijden winnen. Dat hoort ook zo. Je, daar word je op afgerekend. Maar, maar ik vind het belangrijker, de, de, de omgang met. Uh, dat, ja. dat, dat, dat steekt voor mij boven, boven de stress uit, zeg maar. Ja. Maar heb je ook een beetje meelijn met, met, met collega's... Als, als Frank de Boer en Philip Cocu... Die, uh, die die enorme druk natuurlijk op de schouders uh, hebben... van je moet dit en je moet dat en als, als dan... Nou, ik heb meer medelijden met uh, Alex Pastoor. Dat hij uh, bij NEC. Dat hij daar weg moet. En dat trainers die ergens onderaan lopen te bungelen met een elftal. wat de publieke opinie is. is dat het misschien veel beter kan. en dat dat niet beter gaat. en dat je in een soort spiraal terechtkomt. dat niet goed. Nou, dat is, dat is pas stress. Dat is ja. niet de stress van het. Van, van bij een topclub en vaak winnen en misschien net één wedstrijd te veel verliezen en dan heb je een probleem. Maar dat is bijna alles verliezen. Keer ja. dat maar eens om. Doe dat maar eens. Ja, maar dat, ja dat, dat is het opportunisme van de voetballerij. De trainer krijgt uh, de klap op zijn kop. Ja, maar iedereen kijkt ja. natuurlijk graag naar die grote clubs. Het gaat ook om, uh, om de kleine clubs. En die mensen die maken het, hetzelfde mee, maar dan in, in, in, um, omgekeerd, hè? omgekeerd. ja Zeg maar, ik dacht wel, jij bent in Canada geboren hè? Ja, <laughs> ja. Ja, nou, dat is mooi. Ja, dat is prachtig. Alberta, waar was Alberta, het? Alberta, vlakbij Calgary. Net, ja. net ten zuiden van Calgary. En ook nog opgegroeid? Ja, tot mijn zevende daar gewoond. Met de ja. vader en moeder die na de oorlog getrouwden, emigreerden. geen droog brood te verdienen hier. Nee. En op, het, op de boot stapten en in de trein stapten. En piks waar aankwamen in, in Calgary, daar stapten ze uit. En van, nou, laten we hier maar eens beginnen. Ja. En hoe is dat afgelopen? Nou, ze hebben daar 13 jaar gewoond. Mijn vader kreeg fysieke problemen. Hij had wel zes kinderen. Uh, de sociale voorzieningen waren daar niet goed. Dus hij zag niks anders als met een paar koffers en met zes kinderen achter te gaan en een vrouw, terug te keren naar Nederland. Ja. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met hem hoor, geen probleem. Ja. Maar op dat moment moesten moesten we terug. Ja, nou ik, ik leg het op tafel, omdat ik. Jij zei net van uh, een vakman, en uh, je, je vooral niet te veel ambitie, doe je werk maar goed. Uh, en dan, dan vertaalt zich dat hopelijk in goede resultaten. In die Canadese samenleving leer je denk ik iets meer van uh, hout hakken en uh, zagen. Uh, laten we zeggen een ander soort, uh, misschien wel een andere mentaliteit dan die ja. wij in Nederland kennen. Toen was voetbal ook daar totaal onbekend. Ik weet nog wel dat ik als joggie aankwam in Nederland. De meeste leeftijdsgenoten waren allemaal aan het voetballen. Ik had geen ja. idee waar dat is. dat is. Daar is het allemaal de ijshockey. We zaten tussen die Calgary Stampede. Dat zijn paarden, dat zijn uh, dat is een, uh, rundvee wat er rondloopt. Je zit in de bergen, je zit in de natuur, in vissen, in... in, in in jagen enzovoort. Dus uh, ja, ja. De mensen zijn er niet mee opgegroeid. Nee, klopt. Nee, maar, maar iets van die mentaliteit... Euh, laten we zeggen, die overlevingsmentaliteit... die je daar dan blijkbaar moet hebben gezien... het klimaat en uh, de afstanden... en uh, de, de onherbergzaamheid, weet ik het. Het is toch een andere wereld? andere cultuur? Ja, ja ik, heb de, ben, nou, ik ben er later ook als, als jonge jongen... ben ik er toen heen gegaan om weer te gaan voetballen. Daar. Ja. En uh, op latere leeftijd als trainer... heb ik er ook gewerkt. Ja, het is gewoon een hele andere mentaliteit. Ja, het, moeilijk te omschrijven... Wat, wat, wat uh, ja, ik vind toch wat, wat opener. Wat uh, niet zeuren, ni niet oude hoeren aanpakken. Uh, ja, iets in, ja, iets in die tram. Iets minder pleisters plakken dan hier. Iets He? minder wat? Iets minder pleisters plakken. Ja, ja, ja. Nou, nou, absoluut. Ja, dat ja. Ja, vind ik wel. Ja. Okay. Richard van der Maade, Richard Vitesse, pek Zwolle. 1-0 nog altijd voor uh, Vitesse en over uh, Canada gesproken. Vlak voor rust uh, waren de camera's gericht op een. Uh, Canadese veteraan, Heel mooi beeld. Terwijl nu de bal op de lat gaat, dat moet ik toch eventjes uh, vermelden. Bijna is het dan uh, 2-0 voor Vitesse. Maar dat gaat niet door. De camera's uh, gericht op uh, een van de Canadese veteranen die hier vanmiddag uh, in het stadion uh, aanwezig is. Iedereen klapte. Een mooi gebaar. Ik heb het al een paar keer gezegd. Vandaag staat deze, deze wedstrijd ook in het teken van uh, de slag om Arnhem, de Airborne herdenking. En, uh, dat is toch altijd weer mooi om dat mee te maken hier elk jaar in de Gelderdoom in Arnhem. Zes minuten zijn we bezig in de tweede helft. Vitesse dus bijna op 2-0 tegen Peksvoren. Ja, dat zijn de Canadezen Dwight die hier... Uh hier orde op zaken hebben gesteld hè? in 1944. Althans, toen uh, probeerden ze Arnhem uh, de, de, de brug over. Hè? Market Garden. Ja, Market Garden, ja, ja. ja, ja geweldig. Hè? Veel te danken aan die ja. mensen. Hè? Ja. En uh, die vinden dat nog altijd mooi, denk ik, om hier te komen. Om nog gewaardeerd te worden voor wat ze toen in die periode ja. hebben gedaan. Weten ze in Canada, heb jij dat ooit uh, geweten... of weet je dat, hoe, hoe ze daar met die veteranen omgingen? Weten de mensen daar wat zij gedaan hebben voor ons? Behalve die veteranen zelf, natuurlijk. Ja, nou, dat zal ook ja. wel verwateren, zoals ja, ja. Het hier ook een beetje verwateren. Maar de mensen die een bepaalde leeftijd hebben, die, die weten ja. dat best, ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, de spotlight gaat er dus weer op bij de Airborne-wandelmars en de Airborne-herdenkingen. Dus dat zat ja. er mooi in, in september daar in Arnhem. Mooie traditie. Ja, dat is een mooie, mooie traditie, zeker. Hé, hey, maar toen jij dus uit Canada naar Nederland kwam, was dat dan een ontheemde jongen of viel dat wel mee? Maar je kende dit land niet? Uh... Nee, niet. Ik weet nog dat mijn ouders thuis Hollands praten als wij dingen niet mochten verstaan. Dus wij kwamen hier echt helemaal blanco aan. Konden mensen niet begrijpen. Niet verstaan. Maar je bent zeven jaar oud en dan ja. uh, en dan gaat het wel heel snel hoor. Ja, maar, pik je maar, zo aan. Maar wanneer dacht jij ik word, ik word voetballer en, en ook nog een Eh... Nou, dat is toen ik eigenlijk met het Nederlands jeugdhoeftal kwam... met, uh, met uh, Jan Zwartkruis nog in die periode. Ach, dat, uh, van dat de van militaire helftal? Nee, nee, dat was 14, 15 jaar. Oh, dus toen we gingen als 14-jarige gingen we naar het oude Wembley in Londen... en daar zaten 75.000 kinderen op die tribune. En dan speelden we tegen de Engelse jeugdhoeftal. En toen dacht ik van... wauw, zou ik dan ooit profvoetballer gaan worden? Want dat was ik nog niet, hè. Nee. En later ga je dan op 17-jarige leeftijd en go ahead. Maar toen ik daarbij zat, bij dat Nederlands jeugdhoeftal... Met, met Zwartkruis, toen dacht ik van... of toen hoopte ik van, dat die droom waar zou komen. Ja, en die, en die is wel uit, uh, uitgekomen. Maar je hebt daar altijd wel een verdedigende rol gehad, hè? Ja, ik, was, ik kwam eigenlijk bij dat elftal als linker spits. Maar ik daar nou maar terugdenk dat ik linker spits was... Hè, dan lag ik er eigenlijk om. Maar ik was centrale verdediger, werd ik. Dat, dat, dat is een ideale plek natuurlijk. Ideale plek, je hebt alles voor je. <laughs> je en, ziet uh, alles je, en je staat het hard. Je ziet alles, je kunt alles ja. wegkoppen. Ja, dat prachtig. Ja. Wie was jouw idool? Had jij een idool destijds? Nou, altijd, voor mij was het altijd Johan Cruijff. En ik heb ooit een keer een wedstrijd meegemaakt dat ik met hem mocht spelen in een, in een team. Maar als ik hem zag spelen, dan dat kon, dat vond ik onvoorstelbaar. Vond ik prachtig. Ja. Nu, nu nog, als ik nou die beelden terugzie. en, en gewoon uh, ja, fantastische voetballen. Maar die heb jij niet tegenover je gehad. Ik zit even te rekenen. Hij is in de jaren 60 gekomen en in 74 naar Barcelona gegaan. En jij begon in 75. Maar hij sloot af in Amerika. Dat is waar. En, en heb je ook gespeeld. Heb, daar heb ik nog tegen hem gespeeld. En we hebben zelfs hier met zo'n uh, alle spelers die in. Alle Nederlanders die in Amerika speelden, speelden we een keer een wedstrijdje hier tegen Ajax. Dus toen zat ik bij hem in het team. Robbie Rensbrink en wat uh, allemaal andere keren. En dat was mooi. Ja, verschillende keren tegen hem gespeeld. Ja. Hoe, was het, hoe was het voor jou om als. Uh, Emigranten in Nederland terug te keren als voetballer eh, aan de overkant van de oceaan. Nou, het was heel raar, want. Ik was 21 jaar, zat bij Jong Oranje. En ik krijg Hans Kraai senior, die kwam langs. En die zegt, uh, die ging in Amerika een club trainen met Hans Krij junior. Die ging dus ook mee. En die vroeg of ik mee wou. En ik zei van ja, maar ik heb, ik heb net een huis gekocht. Ik heb trouwplannen en, en, en uh, dat kan ik niet maken. Hij zegt, dat is jouw probleem. Binnen 24 uur wil ik weten ja. of je meegaat of nee, Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik, ik wou het avontuur tegemoet. Dat wou ik. En, en dat was richting Amerika, richting Canada. Ik heb er uh, ook tien jaar spelen gespeeld dus ja. uiteindelijk. En als trainer ben je naar het buitenland gegaan. Zou het je nu nog trekken? Absoluut. Ja. Ik heb vorig jaar mijn vrouw nog een keer aangekeken... toen we dan goed en wel een <laughs> jaar terug waren uit Japan... na zo'n aardbeving. En toen zeiden we van... als we de kans weer krijgen en het spreekt ons aan... dan gaan we zo weer. Ja. Zeg, en, en nu praten we over jou als voetballer... die terug gaat naar Canada. Ben je met je ouders ook nog wat terug geweest? Ja, ik ben twaalf jaar geleden met mijn vader teruggeweest. Mijn moeder kon niet mee, die was te slecht op been. En, uh, mijn vader, die, uh, die zei in die periode nadat hij dus 40 jaar al terug was in Nederland... van ik zou er toch nog graag een keer gaan kijken. Maar die man heeft vliegangst. Maar ik heb een broer, die is piloot. En uh, toen hebben we hem bij elkaar geraakt, mijn vader, stiekem ticket gekocht. En toen zijn we met een paar broers en zusters... We in het midden van het vliegtuig gehouden met ons om hem heen. En toen zijn we naar Canada gevlogen. En dan hebben we nog uh, ja, oude bekenden ontmoet... die die 40 jaar niet gezien hadden. Dus dat was wel heel ja, emotioneel voor hem, maar het was ook wel heel leuk. Ja, dat is hartstikke bijzonder. Zeg, en heeft hij jouw carrière ook uh, bewonderd... en uh, gadegeslagen van de zijkant? Was het een trotse vader? Ja, dat, dat wel. Maar mijn vader houdt niet van voetbal. Of, of die scheelt het niet zoveel. En is ook niet op de hoogte van voetbal. Maar je weet hoe dat vaak gaat met ouders. Dan zijn ze heel stiekem uh, nou ja, wel trots. En ja, dan, dan praten ze tegen de buren. Ja, ja, ja, ja, ja, dat hoor je dan <coughs> hoor je weer via, van de weer via, terug via via. Ja, hoor je dat ja, weer. ja, mooi. Zeg maar, je bent ook in de Emiraten uh, geweest. Als je nou iets mag kiezen, waar zou je naartoe willen? Ik bedoel, die Emiraten ken je? Japan uh, ken je? Nou, kan wat er... ik graag nog zou willen... ik zou best nog wel een keer terug willen naar Amerika... en daar een club gaan trainen. En uh, daar in de hoogste afdeling. Maar ik zou het ook wel op een universiteit willen. Ik zou daar graag nog wat? wel een, een jaar of drie, twee, drie door willen ja. brengen. Met hun sportmentaliteit in, in, in, in alle uren die ze erin willen stoppen. In, in, in willen winnen. In, dat, in samen iets willen bereiken. Nou ja, dat is allemaal clichés. Maar dat lijkt mij een heel mooi land om... Ik heb daar ervaring mee. Ik, ik heb er wat tijd doorgebracht, Maar ook om ja. daar dus ook weer te gaan werken. Ja. Wat kijk je door, door werkzaamheden daar toch anders naar... als je hier bent naar Nederland? Ik bedoel, wat neem je mee uit het buitenland... waar, waar je hier misschien profijt van hebt... Of, of, of waar wij niet aan kunnen? Ik weet het niet. Nou, ik weet niet of ik dat zo goed kan omschrijven. Ja. Maar het is wel zo dat... Uh, toen ik met Sef vertrok naar, uh, naar de Emiraten en later naar Japan. Toen had hij een hele wijze les van iemand gekregen die lang in het buitenland gewerkt had. En die zegt, als je daarheen gaat moet je niet de cultuur willen veranderen. Uh, je, moet, uh, je mag best druppelsgewijs proberen om wat dingen naar jouw hand te zetten. Maar het is niet zo dat je ergens binnenkomt en dat je denkt, nou gaan we het op de Hollandse manier doen. En terwijl hun dat al jarenlang anders doen. Hè? Mensen, mensen zijn allemaal niet hetzelfde en doen dingen ook verschillend. En dan moet je niet omver om willen gooien. Nee, dus omgekeerd, het goede uit het buitenland kun je ook niet automatisch hierop uh, op nee, planten. Nou, als ik nou vanuit mijn vak <kijkt> kijk en ik zie dat de, de, de, de, het breed opgeleide in... als je daar jeugd hebt van 14, 15, 16 jaar... hier kunnen we dan bijna alleen maar voetballen. Maar de grens doen ze allerlei sporten. Hè? Ja. Tot een hele nou, hoge leeftijd, ja, voor schoolgaande mensen dan... kunnen ze op allerlei, allerlei uh, uh, onderdelen kunnen ze actief zijn en een heel aardig niveau halen. Daar zouden wij we wel wat van kunnen leren natuurlijk. Onze ja. sport op school, dat nou, wordt bijna niet meer gedaan. Er nee. wordt heel, heel weinig gedaan en daar heel veel. Hè? De perstribune is ook het programma waar u vragen, klachten en complimenten... over programma's, kranten, andere media kwijt kan. En uh, dit is de oogst deze week op het antwoordapparaat. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Goedemiddag. Ik wil er graag voor pleiten... dat reporters niet door officiële toespraken heen spreken of gaan samenvatten... Terwijl er nog gesproken wordt. Want dat vind ik van minachting van de kijker of luisteraar getuigen. Ze dienen zich ondersteunend en dienend uh, op te stellen. Mijn opmerking betreft de overkill aan uh, sportonderbreking. Overdaad schaadt. Ook in allerlei niet-sportprogramma's, vooral op de radio en dat in toenemende mate, worden zelfs aangrijpende vraaggesprekken onderbroken met de stand van zaken in de voetbalwedstrijd, hockey, zwemmen enzovoorts. Een en ander stimuleert bij velen de sympathie. Die voor sport juist niet. Hebben de omroepen daar wel eens bij stilgestaan. Hallo, Hovert. Ik willen even klagen over die verschrikkelijke depressieve NOS-journaal-tune. Wat was er mis met die oude tune? Die was geweldig. Als je nu het nieuws aan zet, je komt al een downstemming. En ook al die uh, nieuwe tune van Studio Sport, ingespeeld door het Metropoolorkest. Wat was er mis met die oude tune? Is deze dan zoveel beter? Dacht het niet. Dankjewel. Ik heb vanavond toevallig gekeken naar een prachtige documentaire. Maar nu zie je de aftiteling. Ik vind dat de mensen die die prachtige documentaire gemaakt hebben... de eer moeten hebben. Maar het valt niet te lezen. De aftiteling wie die documentaire gemaakt heeft. En dat is mijn vraag aan alle omroepen, want dat gebeurt continu. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Die laatste vraag, de aftiteling van tv-programma's... daar gaan we nog even verder over praten... want die is steeds minder vaak in beeld naar het schijnt. En daar is een reden voor. René van Damme, kijkcijferexpert bij de publieke omroep. Uh, goedemiddag, René. Goedemiddag. René, wat, uh, wat is dat toch met die aftiteling die we niet meer zien? Hoe kan dat? We kwamen er een jaar of drie, vier geleden achter... dat aan het eind van televisieprogramma's waar de aftiteling uh, bezig was... Dat uh, soms 100.000, soms wel 200.000 mensen uh, wegschakelden tijdens de aftiteling. Dat vonden programmamakers jammer. En dat was ook jammer voor de makers van de programma's die daarna kwamen. Want daardoor zagen die mensen niet meer het uh, promofilmpje uh, voor het programma dat straks na de reclame zou komen. En toen hebben we gekeken of die aftiteling korter kon of misschien zelfs helemaal weg kon. Ja, je zegt we kwamen daarachter. Uh, of was jij dat? Uh, ik signaleerde het, maar ik ga daar verder niet over. Ik liet het zien, uh, herinner ik mij nog, aan de makers van het programma De Wereld Draait Door. Die hadden een vrij lange aftiteling. En toen liet ik zien dat er tijdens die aftiteling zo'n 200.000 kijkers wegzetten... waarop uh, de aanwezige mensen van De Wereld Draait Door zich afvroegen... voor wie doen we dat eigenlijk, voor wie zenden we dat eigenlijk uit, die aftiteling. En daarop werd gezegd, ja dat doen we eigenlijk alleen voor de familie van en de vriendjes van onze makers waarop de eindredacteur toen riep van... nou, dan kunnen we er beter onmiddellijk mee stoppen. Nee, nou ja, tenzij de medewerkers zeggen... ja, maar ik wil ook wel eens genoemd worden... hoewel ik achter de schermen zit. Ja, maar dat kan prima via de, via de website van programma's. Daar kun je een prachtig colofon opzetten van alle mensen die meegewerkt hebben. Dat hoeft niet echt op, op de tv-zender. Nee, je kan ook zeggen... het programma is voorbij, al of niet met aftiteling. Dat zie ik ook wel, dat hoor ik ook wel. Dus dan, dan gaan mensen, zou, zou je ook kunnen gaan zeppen. Maar er is blijkbaar toch een grotere relatie naar zep met een aftiteling zichtbaar. Ja, dat is echt duidelijk zichtbaar. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik zag wel eens in, uh, in aftitelingen zag ik, uh, het adres waar de presentator zijn schoenen had gekocht. Of de naam ja. van de ontwerper van de tafel waar aan men zat te praten. En dan dacht ik, van, is dat nu echt nodig om dat iedere week te laten zien? Ja. Ja, ik, ik meen dat Pauw Witteman trouwens nog wel een aftiteling heeft uh, met alle medewerkers. Ja, dat doen ze keurig, ja. maar dat doen ze, dat doen ze terwijl het programma nog gewoon doorloopt. Ja. En uh, dat is niet op een storende manier. En zo kan het ook. Nee, ja, maar je zou, dan zou je kunnen zeggen, in jouw redeneertrant, daar heeft het laatste journaal ook weer last van. Uh, niet, niet wanneer uh, die aftiteling uh, uh, loopt terwijl Tijdens. het programma nog bezig nee. is. Ja, kijk, RTL doet het wel, hè? die, die heeft nog wel een aftiteling. Ja, maar uh, over de leesbaarheid daarvan uh, <laughs> ja, wil ik er nog wel eens met je hebben. Ja, waar, waarom zouden zij het blijven doen? Weet jij dat? Ik heb geen flauw idee. Nee? Ik werk voor de publieke omroep. Ik weet niet Zeker. waarom uh, men bij de commercie ah, ja, Ik weet niet hoe collegiaal het overleg is, uh, maar, maar niet dus. Althans, nee. het is er niet. Ik zou het niet weten. Ja, nou heeft Paul de Leeuw wel eens een, uh, een uh, experimentje gedaan met een aftiteling... aan het begin van een programma, op zich originele keuze. Hoe is dat uitgepakt, weet je dat? Het was niet een groot succes, maar het was ook eenmalig. En het was een grapje, ja. dat was voor de kijkers ja. vrij snel duidelijk. Ja, want voor hetzelfde geld denken die kijkers. Het is al, uh, ik dacht dat het net begonnen was en wegzeppen. Weg, weg maar dat is niet, misschien uh, eenmalig dan. Ja, ja het, was een succes. Hek, het was een leuk experiment. Ja. Zegt die medewerkers, moeten er dus gewoon mee leven dat ze wel salaris krijgen... maar geen eervolle vermelding uh, in de aftiteling. Nee, is dat erg? Helemaal niet. Oké. Okay. Nee, lijkt me niet. We hebben het bij Langs heel lang geleden ook... en noemen alle namen van alle mensen die hadden meegewerkt. Ja, ja dat herinner ik mij nog, ja. ja maar ja. waar leidt het toe? Tot niks natuurlijk. Nee, dat lijkt mij ook. Nee. Nou, dankjewel René, dat je dit even wilde vertellen. Ik geef je wel een naam. René van Damme, kijkcijfer-expert bij de onderroep. Ja, dankjewel René. Oké. Okay. Ja, dat is een help. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At en Vitesse nog even. Vitesse Perkswolder, Richard. 64 minuten op de klok in de Gelderdoom. Vitesse staat nog steeds voor met 1-0. Door een doelpunt in de eerste helft gemaakt door Lucas Piazzon. Van Chelsea gehuurd. Een Braziliaan die goed speelt. Ook in de tweede helft. En Vitesse zo is wel duidelijk in... Uh... De tweede helft dus is duidelijk beter dan Pekswolle Heeft de wedstrijd stevig in handen. En de koploper in de eredivisie, dat is nog altijd Pekswolle Valt vanmiddag zwaar tegen. voetbal eigenlijk ver onder de maat het positiespel. Dat zo leuk was in het begin van dit seizoen. Dat komt er vanmiddag niet of nauwelijks uit. Hoewel het nu misschien gelijk kan worden. Maar Klisch die treuzelt dan te lang om de bal naar de zijkant te spelen. Zodat het nog steeds 1-0 staat hier in Arnhem voor Vitesse. Dwight, Dwight Lodewegers, heb jij een ambitie met de kampuur? Echt een ambitie? Nee, niet van we blijven in de Eredivisie, maar... Uh... Nou, mijn ambitie is, is inderdaad om wel in de Eredivisie te blijven. Dat vind ik het belangrijkste. Maar ik vind ook dat je een fundament moet leggen voor de club. Uh, en, uh, al, zou je, al zou je er niet in blijven, waar ik niet vanuit ga... dan moet er iets achterblijven bij de club waar ze mee verder kunnen. Uh, in, in een speelwijze, in spelers opleiden, in, in, in, in het elftal beter maken... in de manier van trainen, op allerlei gebieden. En ik denk dat dat uh, voor Cambuur hartstikke ja. belangrijk is. En lukt het jou om dat voor elkaar te krijgen? Want trainers het wordt toch gezegd, het zijn voorbijgangers. Ze stappen in, in een trein en ze stappen weer uit de trein. Ja, maar als je, terwijl je uit die trein stapt... dan hoop je, niet dat je, dan hoop je wel dat je iets achterlaat ja. ook, hè? En, uh, Niet letterlijk uit de trein stapt niet achterlaten. Maar als je als, als trainer stopt bij een club... dan is het mooi als je vier, vijf jaar later nog hoort van... oké, okay, we zijn op de ingeslagen weg, zijn we doorgegaan. En dat is eigenlijk ook iets wat gebeurt bij Pek Wolle. Jan Eversen liep daar toen in die periode. geweldig werk gedaan. Ik heb er zelf daarna gezeten. En eigenlijk praten ze nu nog over die periode. En ja, hopelijk... Jan moest daar weg, hè? Ja, uiteindelijk moest hij daar weg. Maar ik bedoel, uh, ja. het is natuurlijk wel een hele goede veldtrainer. Uh, dat is prachtig hoe ja. hij uh, daarmee begonnen is. Daar. Ja. En, en we hadden het net even over aftiteling en zo. Uh, vind je het prettig als je in de krant staat? Als je genoemd wordt in goede zin? Of zal het je worst wezen? Nou, het zal me echt op dit moment de worst wezen. Ik, uh, ik, ik heb me aangeleerd om die dingen maar gewoon niet meer te lezen. Dat is het allerbeste. Okay. En de volgende wedstrijd weet je al? Uh, Kambuur? Volgende wedstrijd is Herenveen. Maar we krijgen uit? eerst Katwijk. Katwijk. Oh en, ja, de Beker Katwijk. zit er eerst nog aan te komen. Ah, ja. Eerst Katwijk Kambuur en dan gaan we uit hey. naar Heerenveen. Nou, Ik dank je wel dat je hier was, Dwight. een ja. mooi seizoen. Okay. Dit programma. werd gemaakt door Marielle Dekker, Geert Kamer, Ron van Gouwen en vele, vele anderen. Een mooie zondag. Even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Naar Wageningen, Meteoconsult. Het <coughs> bericht gezondheid, Gita. <coughs> Goedemiddag. Er is helemaal geen weervolverkoudheidje. <coughs> nee, helemaal niet. Ik versluk me net op een cruciaal moment. Nou, dat lijkt me wel, ja. <coughs> Moet ik eerst even de files doen, dan ben je teruggekomen? <coughs> is goed, ja. <coughs> ja. <coughs> de perstribune is een programma van Max.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 Vandaag kiezen de Duitsers een nieuw parlement. Merkel heeft de beste papieren, maar wie snoept er bij haar de stemmen af? Laten ze kämpfen, laten ze ons to den Menschen gaan? De NOS brengt de eerste uitslagen. En bureau Buitenland daarbij de duiding. Vanavond tussen 6 en 8 uur. Live vanuit Hilversum en de Melkweg in Amsterdam. Sie hebben es in de hand am 2.00. Niemand sonst. Duitsland kiest op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.